1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut... zijn 27 mensen omgekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De scholieren waren tussen de 5 en 10 jaar oud. De politie zegt dat er ook in een huis een dode is gevonden. De Amerikaanse media melden vanavond dat het de vader van de schutter was... maar volgens de laatste berichten zou het gaan om de moeder. En daarmee komt het dodental op 28. De moeder van de schutter werkte op de school als lerares. Volgens Amerikaanse media is de omgekomen schutter de 20-jarige Adam Lanza. De politie sprak in de persconferentie nadrukkelijk over één schutter. Volgens de politie is het onderzoek naar de zaak zeer gecompliceerd. Het onderzoek in de school gaat nog dagen duren, zei de woordvoerder. De broer en de vader van de schutter worden verhoord, maar zijn geen verdachten. Een groep van 54 mensen is afgelopen avond gered van de Zandmotor... een kunstmatig schiereiland ten zuiden van Den Haag...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 De 12 meter lange bultrug kwam woensdag vast te zitten... op de zandbank, de razende bol. Verschillende reddingspogingen zijn mislukt. Voetbal dan. FC Twente heeft de derby tegen Heracles gewonnen. Er werd 3-2. Heracles kwam dankzij een vrije trap op voorsprong... maar Twente wist zich in de tweede helft goed te herstellen. Het weer dan nog. Bewolkt, een periode met regen. Er staat veel wind. Op de wadden is het stormachtig. Overdag af en toe zon. Het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. Um, Erik de Veldhuis zit hier nog steeds bij mij aan tafel. en U kunt al uw vragen over gezonde en lekkere voeding stellen aan Erik. Uh, of u nou sporter bent of niet terwijl is leuk als er ook wat sporters bellen... want de combinatie van eten en sporten is wel zijn specialiteit. Maar hij kan ook veel meer vragen uh, iets zeggen. U kunt bellen in ieder geval met 0800-1121, 0800-1121. U kunt mede naar casaluna@ncv.nl, casaluna NCV.nl En dan hebben we ook nog hashtag Casaluna, oftewel hekje Casaluna. Uh, nou ja, en op al die manieren kunt u vragen stellen. Ik uh, geloof niet dat er via de Twitter... Nee, er zijn wel... Opmerkingen binnengekomen van mensen die jou kennen, maar uh, geen, geen vragen nog. Maar wel via de telefoon volgens mij. Uh, Jos, nu aan de telefoon. Goeiedag. Oh, wacht even. Ja, daar gaat hij al. Ja, Jos, Goedenacht. Ja, goedemorgen. Hallo, de bakker ik, hè. Je bent bakker. Ja, dat klopt. Ik sta te trillen op mijn benen toen ik zijn betoog hoorde van, van Erik. Wat dan? Nou, die gezonde voeding, dat gezonde brood. Jullie zitten nu dat heerlijke brood te smullen. Dus uh, ja, dan, dan, dan ben ik helemaal nieuwsgierig. En ik tril van alle kanten. Want je wil weten wat erin zit. Hoe, je het, hoe je het kan mij. Nou, er wordt, er wordt uh, tegenwoordig. Nou, zoveel dingen aan brood. Uh, van brood verteld. De ene, de ene. Ja. Het, de bepaalde dingen die, er worden bepaalde gezondheidsaspecten aan brood toegedicht ja. die pertinent niet waar zijn. Ja. Maar er worden ook dingen toegedicht aan brood wat pertinent uh, wel waar zijn, wat uiteindelijk wel... wel goed is. Jos, wat is wel waar? Wat over brood gezegd wordt? Nou, ik denk dat brood gewoon een, een, een vrij goedkoop uh, volksvoedsel is. Dus voor iedere portemonnee is dat bijna te bereiken. Er, zit een, er zijn types brood waarvan je zegt, nou, er zitten zit vetten in, er zitten uh, toevoegingen in die nou niet zo heel erg hard nodig zijn en die dragen ook niet heel erg bij tot iemands gezondheid. Die, die, die voegt niks toe. Yeah. Maar bijvoorbeeld een mooie, goede degelijke krentenbol, nou, ik denk dat voor een kind, Super. als hij een uh, hongermoment heeft, een hartstikke stuk, uh, mooi stuk voeding is. Ja. Yeah. En, en iets geweldigs uh, oplost. Dus dan is er een, met een krentenbol waar uh, ja, ook suikers in zitten... En, en iets meer vet dan een uh, gemiddelde andere boterham... Ja, ik denk dat het op zich helemaal geen kwaad kan. Erik, ik wil er wat over zeggen. Ja, okay. ze, u, u moet vooral ook niet gaan trillen om zo te zeggen. Want ik nee, weet maar die trot dan nieuwsgierigheid. <laughs> ja, precies. Je ah. nee, weet je, uh, hier hebben wij het vanavond over... Uh, het op topsportniveau en het monitoren van voeding... En de enige relatie die het brood heeft... heeft niks maken met uh, het brood van wat u zegt, dat is gewoon waard. Dat is helemaal, helemaal, helemaal juist. Waar wij naar op te zoek zijn, hè, want het is dus een onderzoek... Uh -huh. hè, dat, is, dat wij uh, voor de topspotter... die heel veel voedingsmiddelen en energie tot zich moet nemen... Uh -huh. hoe je daar eigenlijk dingen kunt organiseren. Bijvoorbeeld in een brood. Uh, hopelijk dat het zo simpel is dat het in een brood zou kunnen. Dat je uh -huh. eigenlijk ertussen door... He, om een uur of drie uiteindelijk ook kunt gaan, uh, gaan, gaan tackelen. En ja. dan dat je eigenlijk verder niet zoveel nodig hebt. Maar dat is puur eigenlijk onderzoek. Dat heeft niks te maken met of je van alles... We moeten juist af van uh, al die hype dingen van wat met een brood. Laat lekker Nederland gewoon ons dagelijks brood eten, zoals wat u vertelt. Mm -hmm. Hier gaat het eigenlijk voor toegepaste voeding. En dat je daar later uh, uh, inderdaad ook iets leuks mee kunt in een of andere croissanterie of lunchroom. Dat is mm -hmm. mooi, maar dat is eigenlijk uh, niet waarvoor ik hier zit. En zeker niet om daar... Uh, maar het gaat hier om van... Ja, echt topsportvoeding Zeg van nou, wat kun je eigenlijk bij in dat brood bij inbakken... Mm -hmm. om, uh, om, om daar eigenlijk een hele aparte voedingsstructuur in te krijgen. Nou, ja, maar brood is eigenlijk een, een geweldig transportmiddel ja, voor... Uh, ...zaken die, die dan extra worden toegevoegd... Ja. ...om dat gelijk mee te nemen. Heb je zelf wel eens iets bedacht wat heel gezond is, Jos? In een brood? Uh, nou, ik ben heel druk met... met uh, ...te beginnen al met het allereerste begin... ...met de tarwe die ik in huis haal. Zowel wit als, uh, als bruin. Ehm... Um, dat dat van, van graan is wat ja, weinig bespoten is. Ja. Uh, de, dat geteeld is op grond die niet uh, verarmd is. Dus een bepaalde roulatie heeft. Dan heb je al heel weinig bestrijdingsmiddelen nodig. Ja. Ook heel weinig toevoegingen. Ja. Extra toevoegingen die je gewoon pertinent niet hard nodig hebt. En die het brood uiteindelijk alleen maar zompig maken. Ja. Nou, en, dat, en dan proef je dus veel meer het echte brood. En daar gaat het eindelijk om. Ja, ik begrijp het. Ik dank je wel voor het bellen, Jos Heel graag gedaan. Goeienacht nog, hè. Succes. Dankjewel. Hoi. Hoi. We gaan even naar Remco. R Remco aan de telefoon. Oh, ik druk verkeerd. Remco, goeienacht. Ja. Hallo. Hallo. Um, ik had een vraagje. Ik speel uh, American Football. Ja. Heb ik nou mijn radio nog aan? Je eruit. Ah, Ik hoor een uh, echo. <laughs> ja, dat, dat gebeurt ook bij uh, zonder radio, helaas. Uh, Oké, okay, maar jullie hebben geen echo. Nee, bij ons klinkt het goed. Uh, Oké, okay, net prima. Um, ik speel Amerika-voetbal. Dat is een, uh, een best intensieve sport, zeg maar. Ja. Wat kan ik daar het beste voor voeding bij uh, nemen? En moet ik dat de hele week aanhouden of is het alleen op de dag dat je speelt? Oh, dat is een leuke vraag. Eh, dat, dat, dat is juist, uh, eigenlijk als je uh, heel intensief uh, sport wil beoefenen, dan moet je eigenlijk uh, 24/7 je voeding aanpassen. En dat is eigenlijk wat ik in het eerste uur zei, van dat je die timing doet. Van wat doe je, bij welke inspanning. Hè, doe je dus, zeg maar, eh, train je heel hard en eet je heel energierijk, uh, Maar doe je in het weekend bijvoorbeeld, of juist in het weekend, maar uh, heel wat minder. Ja, dan moet je dus ook veel minder energierijk eten. Hè, en dat is eigenlijk de, de basis. Als jij gaat uh, echt op kracht of op uh, heel, heel spelintensiteit gaat trainen ja moet je voor die tijd gewoon zorgen dat je natuurlijk goed met je koolhydraten zit, maar direct na die sport moet je je eiwitten weer aanvullen. Dus eigenlijk continu moet je eten om je trainingen heen hebben. Dat is eigenlijk. Oké, okay, uh... maar dan, dan zit ik met een ander uh, iets. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. In het dagelijks leven ben ik vrachtwagenchauffeur. Mm -hmm. Dat houdt dan in dat hoe meer ik eet. Uh, dat heb ik dus niet nodig voor mijn werk. Dat is dan alleen slecht voor me. Ja. Stel dat ik heel veel pasta zou gaan eten, ja. omdat dat goed is voor de wat, wat wielrenners ook doen, omdat ze spiermassa nodig hebben. Dat zou me dan in mijn dagelijks leven zou dat me tegenstaan. Omdat ik dus dan dikker word, omdat ik dat niet omzet in spiermassa. Nee, daarom moet je ook zeker als je vraagt: als je niet al die koolhydraten eten. Want koolhydraten dat ik ook vertel, die kun je niet stapelen. Dus ja, je kunt ze wel stapelen, maar in het lichaamsvet. Wat is stapelen? Ja, stapelen, dus zeg maar dat ze op worden geslagen. He, dus zeg maar dat je een voorraadje kunt bouwen. Ja. Je kunt geen choleride. Dus, dus dat, wordt het wordt meteen vet? Word je meteen dan wordt dan meteen ook. ...omgezet in, de in vetten, want als je dan niks doet, tussendoor... Eh, ...niks doet, dan wil ik dan niet zeggen dat je niks doet... ...maar dat je dus stil zit, nee. eigenlijk... Eh, eh, ...ja, dan heb je dat niet nodig op die momenten. Maar Remco moet dus vooral goed eten? En, en, en, nou, met name en met die... dan, als je dan gewoon wat minder koolhydraten eet... ...en gewoon wel goed eiwitrijk eh, voeding... ...dan is dat het beste voor jouw spieren. Dus, waar, uh, want koolhydraten gaan niet... Uit, ...uit eiwitrijk voedsel, waar, waar zit dat het meeste in? Vlees, helemaal? vis... Witvis? Ja, heel veel in witvis en in vlees. Eieren? Ja. Dus, uh, dus een lading biefstuk uh, kan geen kwaad worden. Ja, maar een lading heeft niet zoveel nut. <laughs> uh, dan moet je af en toe uh, een biefstukje eten. Maar daar hoeft, hoeft helemaal niet zo heel veel. Maar wel nou, gewoon wel uh, uh, uh, kwark eten, uh, magere yoghurt, uh, uh, biefstuk, lekker veel groenten. Uh, maar eigenlijk, ja. uh, als je in, in de vraagwagen zit, hoef je niet zoveel koolhydraten. Ja. Uh. We hadden laatst hadden we een, een, een, een oeverrijd in Almere. En daar hadden ze als leuke uh, tussen, t, tussen de, in de rust, zeg maar. In plaats van uh, grote repen of vette broodjes of weet ik veel wat, hadden ze juist uh, bananen en uh, mandarijnen, sinaasappels, dat soort dingen hadden ze ja. als tussendoortje. Ja, dat is prima. Dat is helemaal ja, goed. Dat, dat, dat was een leuke, een ja. leuke afwisseling eigenlijk. Ja. Remco, zijn jouw vragen beantwoord? Of heb je nog meer? Ja, dat zijn ze. Nee, dat waren ze. Nou, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Goeie reis nog. Is goed. He? Dank je ja, wel. Dank wel. En uh, veel succes hoi, hoi. met hoi. je carrière. Doei. Ja, dank je. Zowel op de vrachtwagen als tijdens het American voetballen. Uh, ik hoorde het woord uh, toetje kwark vallen. Ja. Zullen we daar eens aan beginnen? Er staat ja, hier wel, een gele en, ja. een, en een rode paarsige. Ja. Nou, de ene, die gele die is, uh, is met mango. Het is gewoon eigenlijk puur magere kwark. Mango. En dat uh, met een beetje honing, om het iets aan te zoeten. En, uh, want anders is het echt uh, te wrang. En uh, dat uh, even in, in de blender. En uh, klaar, is het, Kees. Zo simpel is het. Is het alleen mango? Het is puur? Ja. Er zit, het zit geen, uh, nee, geen room of zo? Nee, helemaal niks. Het is puur magere kwark. En dan ook nog van hele... Het is een soort van als je dat zo puur zou eten... dan, uh, ja, dan trek je je wangen bijna vacuüm. Dus vandaar ook wel even iets, het zoetje van de honing erin. Dat is iets wat is beter als gewoon alleen maar geraffineerde suiker te zoeten. En wat ligt hier bovenop? Dat is, Dat is een, een beetje dadel. Hm. Dadel is natuurlijk een, een, een natuurlijk zoetje. En uh, zijn. Uh, ik kan een beetje. Nu ook als afgenering, maar. Uh, en hier ja. dit zit vol met eiwitten? Ja. Als je hier uh, 225 milliliter van eet... heb je eigenlijk ruim die 20 gram eiwitten... die ons lichaam nodig heeft naar de krachtsport. En hoeveel zit er in zo'n bakje wat ik nu oh, Dit Dat is, uh, is even een... Uh, een, een vingerhoedje, even, ja. dus ook, Ik denk dat je ongeveer nu 50 milliliter hebt. Ja, is te dus weinig, dan moet je he? vijf keer eten. Dan dus dus moet, je nog zo, moet, best, moet dus ik uh, nog zo'n paarse nemen, vind niet? <laughs> ja, die is van die... bosvruchten. Gaan ja. we ondertussen ga ik de volgende bellen. Ik neem ja. nog één hapje. Ja. Dan kan ik zeggen wat ik lekkerder vind. Hmm. Oh, bosvruchten. Ja. Uh, Martine, Martine ja? ben je daar? Ja, daar ben ik. Uh, ja, goedenavond. Ja, ik zit met heel veel interesse te luisteren. Terwijl ik in het begin dacht, nou zoveel voor de sport, maar het, uh, voor de hele wereld. Nou is mijn belangrijkste vraag, maar ik heb er heel veel, hm. of Erik de Veldhuis in zijn boek ook verwezen heeft naar de beroemde, voor mij tenminste, maar voor bijna niemand die ik tegenkom, de voedingswaardetabel. De schijf van vijf? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Is so dat is zo ouderwets. Dat zegt Erik ook niks, als ik zeg voedingsmiddelentabel. Ja, natuurlijk wel. U, u bedoelt een eeuw tabel. Wat u bedoelt de NEVO-tabel, de, de, de tabel van, uh, waar alle, alle voedingswaarden in, in staan, zeg maar, ik noem maar wat, uh, je hebt uh, ja, uh, een ja, vijg en of... zoveel, zoveel ja, kaliumzink. Ja, ik neem dat Jaap het inmiddels op zijn, uh, op zijn laptop ziet. Wat zegt wat u? u? Uh, nee, ik verwachtte dat uh, Jaap Drupstein hem al op zijn laptop tevoorschijn gehaald had. Kla Klaas, ik ben ik... Uh, ik ga het even kijken. tabel. Ik ga nu meteen L. kijken, ja. Maar goed, eh, hebt, verwijst u daarnaar in uw boek, meneer Veldhuis? Nee, daar verwijzen wij niet naar. Oh, wat jammer. <laughs> Het valt mij namelijk op, ik ben een ontzettende apostel van de, de voedingswaarde, dat er bijna niemand van jongeren, maar denk ik ook niet ouderen, zelfs niet weet dat er drie of vier soorten vet bestaan. Oh, als u dat bedoelt. Maar dat staat allemaal wel in het boek beschreven, hè? Al, bij, elke, bij elk gerecht hebben we een voedingswaarde, ja, ja, ja, weet je, en dan gaat het heel vaak over vetten. Ja, maar dat bedoel ik ja. eigenlijk nou... Nee, maar dat is nou eigenlijk mijn missie, ja. dat het meer een algemene kennis is. Ja, ja. En zo kun je op de voedingswaardetabel... Die heeft iets heel bijzonders, namelijk helemaal linksboven bij wat is wat. Dan vind je een heel goed boek vol met alles wat je... Lichaam en je voeding en uh, nou je, de motor van je, van je lichaam betreft. Maar je kunt van elk product en van, en van groepen producten... kun je vergelijken ja. uh, op zowel een tabel voor mineralen... als voor vitamine, als voor de voedingsmiddelen. Maar waarom, dus, vindt, u, waarom vindt u dat zo belangrijk? Oei, nou ja, dan, als ik dat uit moet leggen... dan, uh, nou, dan begrijpt u mijn vraag in de, de uh, de, uh, ja, het, wat ik met de vraag eigenlijk bedoel... omdat dat de sleutel is... van alles wat met voeding te maken heeft. Maar het is een beetje moeilijk, vind ik... voordat je begrijpt... Uh, alle mogelijkheden die daar in dat simpele uh, website is. Maar... En daarom hoopte ik dat u daarna verwees had in uw boek... omdat het dan zoveel mensen zou bereiken. Nou, we hebben en het met name heel, heel praktisch gehouden... dat we er eigenlijk heel veel heel, uh, basis uitleggen in Ja, het boek. nee, maar meer basis is juist niet mogelijk. Kijk, want dat vind ik van alle kookboeken zo jammer. Er staan wel hele prachtige recepten in. Maar uh, ja, ik heb het, ben het alleen tegengekomen, eet gezond, blijf gezond heeft het eerste deel dat je echt een ingrediënt ziet... met echt alleen waar het om gaat van wat er in de ingrediënt zit. Ja. Wat je moet zorgen als je het koopt, hoe het eruit moet zien... en hoe je het moet bereiden. Uh, en Martine, dat is nog veel meer basis. Uh, waar, uh, van waar uh, die uh, belangstelling daarvoor en die missie? Nou, heeft dat wat met uw zeggen. werk te maken? Nou, omdat ik uh, eigenlijk pas heel laat ontdekte dat je uh, verzadigd en onverzadigd vet hebt. En het grote verschil daarin. En toen later bleek dat dat in 92 al in de krant had gestaan. Maar ik ben er nooit een jongere tegengekomen, ondanks alle scheikundelessen lessen en alle biologie lessen, die daar ooit van gehoord heeft. Nou, ik kan u nog iets vertellen mevrouw. In dit boek uh, gaan wij bijvoorbeeld in met een verzadigd vet. Dat is namelijk kokosvet. Kokosolie. Ja, oh ja, nee, maar... En dat heeft een hele korte koolstofketen. En, uh, en, en uh, ons lichaam die heeft uh, carnetide nodig. Uh, nou, voor een topspatter is dat no. weer zo. Wat zijn dat nou? Ja? Uh, carnetide is een aminozuur Ik die maar vet getransporteerd door het bloed. He, en uh, en uh, dit, dit uh, kokosolie, daar heb je maar heel weinig van nodig. Dus dan kun je op een hele hete temperatuur mee wokken bijvoorbeeld. Het kan wel ja, tienmaal niet... verhit worden op boven uh, uh, uh, olijfolie. En uh, de lever zet dit gelijk om in brandstof. Ja. Dus voor een topspotter is dat gewoon bijvoorbeeld, maar ook voor andere mensen. En dus eigenlijk, je gebruikt minder vet al. Hè? En maar je hebt ook nog een keer een heel, heel een verzadigd vet, wat wel heel goed kan. Dat is ook eigenlijk, ja. maar dat leggen we heel goed uit. Ja, mag ik u onderbreken? Want ja. dat wat u nu zegt, dat zit impliciet in die hele tabel met alle mogelijkheden die je hebt in die tabel. Okay. Dat is namelijk niet alleen een tabel, maar... Alles wat u zegt ja. is in, in die site uh, gecomprimeerd. Voor elk M artikel wat u op kunt noemen. M Martine, uh, dat was een, wa een warm pleidooi voor de voedingswaardetabel. Ja, ik hoop dat heel Nederland de voedingswaardetabel... Iedereen die geluisterd heeft gaat morgen... In ieder geval dit weekend, volgens mij, zeker googelen ja. en op zoek naar die uh, tabel. Ik dank, ik dank ja, u wel voor, voor het bellen. Goedenacht ja. hè. Goedemiddag, avond. Dag. We gaan even wat muziek luisteren van uh, U2. Ja. We, we gaan jou echt in de water liggen vannacht. Ja, want je mag ja. nog, de, deze plaat heb je ook meegenomen. Ja, ja, ja, Where the streets have no name. Ja. Ook gewoon mooi, hè? Ja, ik vind dat uh, met name zo mooi. Want ik, uh, vanaf uh, de eind 80 jaren ja, ga ik elke keer naar een uh, U2-concert uh, uh, heen. En, uh, en de, elke keer, hè, want sinds uh, 87 hebben ze dat natuurlijk gemaakt. Hè, Joshua Tree. En. Uh, ja, dat is echt een moment in, in, in elk optreden als dat komt met die intro. En dan op een gegeven moment dan, ja, dan gaan alle lichten aan. Dat uh, ja, uh, ontroert me gigantisch. Zie je, zie je die mannen eigenlijk veel dikker worden in de loop derde? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Eten gezond, hè? Ja, die eten gezond. Topsport. Uh, uh, dat is ook echt topsport. Op te in New York, geloof ik, vanaf zo'n dak. Ik weet ja, niet of je daar lekker ja, dat klopt. Zo lekker vitaal voor midden in de nacht. Hè? Deze ja, ja. muziek van U2. Where the streets have no name. Um, Erik de Veldhuis is de gast vannacht in Casa Luna. En uh, mensen kunnen vragen aan jou stellen. En dat kunnen ze doen door te bellen, of te twitteren, of te mailen. En die vragen die, die kunnen, of die moeten eigenlijk gaan over gezonde en lekkere voeding. Of u nou sporter bent of niet. Als u sport, dan is het helemaal in de roos. Want uh, dat is ook de specialiteit van Erik, sport en voeding. 0811 21, voor de bellers. Casaluna, Als u die nu vermailt en als u uh, twitteren het liefst doet... dan kan dat via hekje Casaluna. Aan de telefoon nu, uh, John. Oh, wacht, dan moet ik weer even... John, goeienacht. John? Ja, goeienacht. Ja, ja. hallo. Ja, je hebt ook een Hoi. vraag, als het goed is. Ja, ik heb een uh, vraag, ja. Ik ben uh, altijd postbode geweest. En ik heb echt. Ja, nou, dan ben je gewoon. Ik liep 4, 5 uur per dag. Vijf dagen per week. Ja. En nu heb ik een zittend beroep. Sinds een maand pas. En ik merk nu al. Mijn eetpansen zijn niet veranderd. Ik, ik denk er niet over na. Ik eet gewoon. Uh, waar ik trek in heb als ik honger heb. Ja. Maar ik word toch dik. Nu Hoe, al. Hoeveel ben je aangekomen in die maand? Uh, ik heb geen weegschaal, maar ik, ik merk het wel. De broeken passen minder goed. Buik. Minder goed. Te veel koolhydraten. Ja, maar ik heb wel trek. Oh. Ja, ja ik, ik doe niks eigenlijk. Oh, dat is wel interessant. Ik zit maar. Want dat is interessant. Heb je enig idee hoe dat komt, Erik? Want de ah, beweging is een stuk minder geworden, maar de honger blijft of de trick. Ja, maar de, in, uh, met, met koolhydraten is juist uh, zo... als je daar uh, van gewend bent geweest om daar gewoon lekker gewoon goed in te eten... en je mist dat in de dan heb je toch zin aan. He, dat is net als je bijvoorbeeld elke avond uh, een paar glazen sinaas uh, of uh, cola drinkt. Ja, daar zitten natuurlijk ook heel veel suikers in. En uh, op het moment kan dat een gewoonte worden. En misschien dat jij als postbode... Een gewoonte had. En dus je moet denken, kijken van wat, wat moet ik doen om een gewoonte te doorbreken. om minder koolhydraten te krijgen. Dat daar, daar moet je eigenlijk voor jezelf, uh, want dat moet je natuurlijk voor jezelf uitvinden. Ja. En dan kun je uh, beter uh, wat rijken, meer fruit eten. en, dan, ja, en, uh, en goed veel verse, verse groenten. Maar dan ja, de koolhydraten. Uh, als je, ik weet niet of je veel brood eet of uh, pasta's. En uh, ja, nou, verder over chips weet ik het natuurlijk al helemaal niet. Maar dat soort dingetjes die. Uh, ja, daar heb je vaak trek in. En dat deed je misschien altijd. Dat je, je niet nie aankwam. En nu je dat niet meer doet. Niet meer rondloopt. Ja, dat je wel aankomt. Dus, maar, maar je zou toch verwachten dat iemand die minder gaat bewegen ook minder trek heeft? Nou, dat hoeft niet. De koolhydraten kunnen ook die, uh, die houden met name die behoefte uh, wel hoog. Ja? Ja. Ja, ja dat, dat gevoel heb ik wel, ja. ja. ja. Als ik uh, in de middag pauze... Dan dan ga ik naar de bakker en dan haal ik drie of vier croissantjes. Ja, kijk, dat rijdt al. En croissantjes die zijn ook nog een keer uh, enorm vet, ook nog. Ja, met roof veel rood. Ja, ja, ja. En ik zou ja. dat echt, uh, daar, daar heb je al, uh, ik denk dat je al een, een pijnpunt te pakken hebt. <lacht> Hoe lekker dat ja. ook is. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, ze zijn wel lekker. Ja, ja ze zijn wel lekker. <lacht> <l> <lacht> ja, maar ik dat weet ik zeker gewoon... hoor, daar ligt het al aan. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik, ik loop er gewoon naar de bakker en dan denk ik, nou. Lekker. Ik eten, uh, ja. Lekker, ik koop er drie. Nou, ja, maar dan ben ik naar de drie. Nu ja. naar de groenteboer lopen. Hey, naar John. de groenteboer, ja. Uh, dankjewel hè, voor het bellen. Of, of toch weer een ja, beroep, ja. beroep uh, kiezen waar je veel mo in, in moet bewegen. Maar uh, nou ja, ik hoop dat je er nee, wat in nee, hebt. Nee, dit, dit bevalt me ook wel hoor. Dus, uh, ik, ik pas het aan. Dat is best Heel veel succes. Ja, ja. En bedankt voor het bellen. Hè. Dank je. Goeienacht. Ja, Doeg. Hoi. Louis. Ja, goed. Goedenacht of goedenavond. Ik zit in mijn 84ste levensjaar. Ik heb de oorlog meegemaakt, maar nu uh, zegt men, heeft men aangeraden, het is een hele dure olie. Ik gebruik erg veel, uh, of tenminste wat ik aan vet gebruik, gebruik ik koolzaadolie. En merk Brassica. Dat ja. smaakt nog iets naar roomboter ook. Het is ja. wel erg dure olie, maar het is heerlijk. Is dat inderdaad zulke zuiver olie? Dat is een hele goede olie. Er zit een hele oh, ja. mooie linalzuur uh, uh, samenstelling ja, ja. in. Ja. Want wij zijn in, in de oorlog eigenlijk mee. Of je pesten het zelf, of het ja. werd dan gepest. En daar hebben we eigenlijk de oorlog mee doorgekomen. Want dat was, uh, ja. dat was uh, nou ja, het enige wat je had en wat goed was. Dus uh, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dus echt hele, uh, toevallig zelf ook nog met dat project uh, toen dat startte. Dat was in, uh, in, uh, in Saland. Ja, uh, mee betrokken geweest. Maar dat, en uh, dat, betrokken, gewoon uh, geïnformeerd, zeg maar, direct dat dat toen. Ge... Maar dat is een hele goede, goede olie. Maar het is ook wel weer de variatie, hè? Het is ook wel goed om af en toe wat anders te doen, hè? Als je een olijfolie heeft, heeft wel heel veel vitamine E7. Oh, ja. Het is nou, met name jij... de variatie die onze maaltijden tegenwoordig, hè, in de huidige ja. leven... Dat we uh, dat goed maken. Hè? En een halve zit ook weer vitamine A en D in. Ja, ja, dus, ja, dus eigenlijk... ja dat, dat eet ik ook. Hè. Ah, ja. en, en, en, en veel uh, vaak uh, salm, vet en viet. Ja, helemaal goed. Makareel, ja. Makareel, ja ja. ja. Maar maar Kun je goed? nog even uitleggen waarom koolzaadolie goed is? Want je zei linolzuur? Uh, linolzuur, uh, ja, dat is, dat, is, dat is een goed vetzuur. Kijk, uh, daar houdt dat bij mij hè, precies wat het allemaal regelt in het hele lichaam. Daar moet je weer een diëtist voor zijn. Maar gewoon, uh, dat, dat is voor mij eigenlijk. Linolzuur is gewoon heel goed. ja, Goede vetsamenstelling. Ja, oké. Okay. En voelt u zich er ook goed bij, uh, Louis? Ja, ja. En ik, ja, ik denk dat ik het heel erg zuiver eet. Want ik eet dus. Geen vlees meer, al, al lang niet meer, maar ik heb altijd op mijn brood rukdijs, paprika, uh, retties uh, ja, van alles, appel of een banaan, dat eet ik allemaal op mijn brood. En dan donkerbrood, dus uh, zwaar brood. Ja. Eet u wel vis? Vis ook, ja ja ja, ja, ja, ja. dat zei u al, ja, dat klopt. Ja, ja. En roggebrood eet ja. ik ook. En daarom bent u 84 en klinkt u nog zo vitaal, natuurlijk? Ja. <laughs> Misschien wel, dat weet ik niet. Het enige wat ik er uh, uh, een beetje gebrek aan heb, dat is aangepaste schoenen. En voor de rest uh, voel ik mij gezond. Aangepaste ik... schoenen? Ah, okay. Ja. is dus mijn voeten dat. Uh, ja, ik ben ook heel lang kok geweest. Dus, uh... Oh, echt waar? Ja. Waar dan? Ja. Wat zegt u? In een restaurant, toch? Waar, waar je... In een restaurant, maar de mooiste baan, en dat zal ik u vertellen, daar ben ik bij een miljonair geweest. Want als je een bruiloft hebt bij een restaurant, ja. ik heb ook nog eens hier in het Amstel Hotel gewerkt, maar bij een restaurant, dat is echt de baas, het moet mooi wezen, maar het moet wel aan verdiend worden. Ja. En bij een miljonair, en dat was dan een diamanteer, en dan kwam ook gast uit buitenkant, die zei, altijd, het kan niet verdommen wat het kost als het maar mooi is, en dan kan je werken. En, maar u was in dienst van die miljonair? Ja, ja, intern. U was gewoon... Ah, oké. Okay. Daar woon ik in. En, later zijn we getrouwd en hebben we in zijn bedrijf. Hij wou mij hebben op... Uh, uh, daar, uh, in Blijkum, uh, bij zijn vieren. wou. Hij had een koetshuis en daar wou hij ombouwen. Ik zeg, nee, dat doen we niet. Ik zeg, want uh, als ik in de keuken ben, dan wil ik geen kinderen omheen. En dan komt een kleine van u de keuken in. En ik heb het hele <tus> dus Ik zeg, hey, hé joh, eruit... Ik zeg, kan ik ruzie krijgen met uw vrouw? En omgekeerd, als mijn kind bij uw vrouw een of ander mooi ploemetje wegplukt... dan kunnen we ook ruzie krijgen. Ik zeg, dat begin ik nou. Maar toen heb ik later in zo'n bedrijf gewerkt. En dan werk ik nog regelmatig bij hem thuis. Ja, nou, wat grappig. En, en lette u dan heel erg op de, dat het gezond was ook? Of moest het vooral mooi zijn? Nee, uh, met... ja, dat vroeger was dat... Uh, uh, nee, wel kwaliteit. Dat, dat, dat was, eh, dus ja, dat is meestal goed. Hè. Als je dure, ja, dure biefstukken en dat ja. soort. Hè. En ja, alles was, eh, maar daar werd toch andere mensen aten veel minder. Hè. Die mensen die erg rijk waren, dan maakte hij een tafelstuk. Ja. Er eh, eh, was die, dan moest ik een bij maken in, in een hors ja. eh, wel Nou, dat deed ik dan na dat soort dingen. oh ja, wat geweldig. Dus, en... Met Pasen en... maakte ik ...maakte ik een heel groot ei ...van chocola... Ja. ...en dan vlak voordat het tafel overging, ging... ...dus ik heb zo'n soort van keuken ...met een luik erin... ...en dan had ik een, een konijntje... ...en dat liep voor een chocoladekar... ...met dat grote ei erop... ...en dan vlak voordat het over tafel ging... want hij wou nooit weten wat ik maakte... Dus ...je moet alleen maar zorgen... ...dat je iets kapot kan slaan... ...met een zilveren of zoiets... Nou, en dan een uh, akward konijntje. En die had dan een, uh, een, uh, een hengeltje voor zich met, met, een, met een worteltje. En dan ging die achteraan. En dan vlak voor die, die dingen naar binnen gingen gingen er van die piepkuikens pu in. Levende piepkuikens. Groot, dicht En dan vroeg hij het eikenpot en dan leverde levende kuikens over tafel. Ach. Ja, dat was natuurlijk uh, voor zijn klanten. Want het waren allemaal miljonairs Diamantairs. Geweldig. <grijgelijk> die handelden met elkaar. Dus, maar dat bedoel ik met... Dat is ideaal werken, hè? Ja, dan hoef je nergens op te om te denken. Dan nee, dan, dan je hebt, heb je ook tijd, of het nou tijd kost makkelijk. Maak een cacao schilderij, hè? Dat is dus... Hmm. Uh, maak je schilderijtje van het slaatje van Vermeer... Ja. met cacaopoeder uh, en uh, de hoogstaande pure alcohol... dus het hoogste partij alcohol... en dan dopen en dan gauw een streekje zetten. Ja, en dat stond meteen en dat is dan... bragan, noemen ze dat en dat is ja. dan wit, wit suiker. Dus eigenlijk pepermunt zonder pepermunt. Ook. Dus je moet nog je kunnen schilderen ook als kok daar. Nog, ja. En, en hoe is het nu eigenlijk? Kookt u nog steeds veel? Ik kook nog alle dagen vis. Ja, voor mezelf ja. ben ik nu alleen, maar ik kook nog ja. alle dagen vis. Nou, klinkt goed. U hebt uh, in ieder geval het uh, mooiste beroep van de wereld. Uh, ja. Dat bevestigt en ik, u ik, wel. En ik ja. eet voor de rest van mijn naam. En ik zeg altijd, nou, wat eten we vanavond weer in een restaurant voor de rest? En dat is elke avond anders. Ja, goed. Wat goed zeg. Ja, ja. Nou, blijf... ja ik, ik doe het ook voor mijn plezier, dus ja. En dan liefde voor je vak, hè? dat werkt ook heel op. hoop. Ja. Eigenlijk liefde voor alle werk. Ja. Iemand die met liefde voor zijn werk, ik, ik denk dat je daar ook oud mee wordt. Ja, nou, eh, eh, geweldig ik, ik vind het mooi klinken en eh, ik, ik hoop dat u nog heel veel ouder wordt dan ja. 84. U hebt uw passie ja. nog steeds. <laughs> en dat ja. u nog eens terugbelt dan. Maar Wat zegt u? He? Dat u nog een keer belt ergens anders over. Maakt niet uit waarover. Ik vind het leuk om met u te praten. Dus. Oké, okay, dan doe ik toch wel eens een keer. Ja, gezellig. Ja. Nou, eet smakelijk morgen alvast. Hè? En ja, dank u wel. Bedankt voor het bellen. Goedenavond. Doei. Ja, we hebben Erik de Veldhuis te gast. En uh, <laughs> vragen over gezond eten, voeding en sport. Met name dat kunt u nu stellen uh, aan, aan Erik. 0800-121-081121. Mailen kan naar kazaluna uit en uh, twitteren hekje kazaluna, even kijken. Uh, zijn de shakes vraagt iemand, Cassius Alfa, die ze bij de sportscholen aanbieden, belangrijk bij, bij resultaat? Of zeg je overslaan die handel? Nou, het, uh, het is alleen belangrijk als je dat uh, binnen 20 minuten naar krachttraining uh, neemt. En ja, dan... Ja, wij proberen dat dan uit de echt uh, uit die, die kwark te halen. Maar dat kan dus ook uit eiwitschakes. Maar als je maar zo eiwitschakes gaat noemen, uh, nemen, ongecontroleerd... en niet weet waarom en waarvoor... ja, het is toch altijd handig als je dat zelf niet weet... omdat dat toch eens een sportdiert is uh, te raadplegen. He, want die kan je met name in die timing heel goed helpen. En daar ligt het eigenlijk in. Van als je dat maar zo neemt, op welk uur van de dag... is het totaal uh, echt nutteloos. Oké. Okay. Een mailtje van uh, Daan de Weger. Altijd, uh, hij schrijft, beste Erik, altijd ben ik lang en dun geweest... en altijd heb ik veel kunnen eten zonder aan te komen. Nu wil ik met krachttraining een gezonder gewicht halen. Ik ben nu 1,90 en weeg 70 kilo. Dat is niet veel voor 1,90 volgens mij. Nee. Ik heb begrepen dat hiervoor naast de benodigde krachttraining... drie keer in de week een dieet uitermate belangrijk is... en dat ik zeer veel, lees minimaal 3000 plus calorieën per dag, kilocalorieën per dag moet uh, eten... Op zowel rust als trainingsdagen klopt dat? En ook las ik dat gezien mijn fysiek, lang en dun... de verhouding eiwitten, koolhydraten, vetten ongeveer 25, 50, 25 moet zijn. Dus eiwitten, koolhydraten, vetten, 25, 50, 25 dat zou moeten zijn. Kunt u dit bevestigen? Nou, laten we, ik ga zo nog ja. even door met de mail. Maar eerst deze. Die, die, die 25, 50, 25, dat klopt wel ongeveer. He? Maar dat is dus wel de, de energiewaarde, hè? De energiewaarde wil zeggen van uh, uh, 1 gram uh, koolhydraten levert 4 calorieën. Ja. 1 gram uh, eiwitten levert ook 4 calorieën. 1 gram vet levert 9 calorieën. Dus je en... moet minder vet om 25% te halen. Precies. Dus het gaat om de calorieën, niet om het gewicht. Ja. Ah, Oké, okay, ja. dat is mooi. Ja. En dan uh, moet hij minimaal 3000 kilocalorieën per dag? Nou, uh, zeker niet. In rust. Zeker maar, niet in rust. Alleen, nou, maar hij wil uh, dikker worden. Hè? Hij, oh, hij, hij wil dikker worden. Ja, ja nee, klopt. Nee, dan beste. moet hij daar wel door doen. Alleen dan zou ik het zeker niet... Uh, in, in, in, uh, dan zou ik daar... Nee, dan kan hij dat wel doen met, met, met die uh, 25, 25, 50. Oké, okay, ja. 25. Ja. En dan uh, gaat het nog even door. Maakt het uit dat je al deze benodigde voedingsstoffen in drie maaltijden per dag neemt? Of bijvoorbeeld zes maaltijden per dag? Ja. Als je optimale resultaten wilt hebben. Veel beter in zes maaltijden per dag. Want ik zei straks al van die eiwitten. Die hebben eigenlijk uh, in drie uur tijd uh, zijn ze spieren opbouwend. He, als je nu in één keer dubbel eiwitportie neemt... Dan, uh, dan gaan ze eigenlijk alleen maar in de, de, de vetafzet zitten. En ik denk dat hij niet alleen maar vetter wil worden om zwaarder te zijn... maar dat hij met name door spieropbouw ook... Uh, he, dat hij een gezonde... het gaat hier wel om lichaamssamenstelling. Oké. Okay. Ja. En als laatste vraag. Ik hoorde u zeggen dat 20 gram eiwit na de training genoeg moet zijn... voor spierherstel. Maar ik heb gelezen dat voor krachttraining per dag... ongeveer 2 tot 2,5 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht zou moeten eten. Is het dan niet juist? Uh, is dit dan niet juist of geldt het voor krachttraining? 2,5 gram. Wacht even, mm -hmm. Twee tot 2 tot 2,5 gram per kilo. Dus maal 70 in zijn geval. Uh, dus dan heb je 140 tot 175. Dat klopt, maar dan moet je daar wel op verschillende tijden op de, per dag eten. Uh, en, uh, want anders heeft dat helemaal geen rendement. Dus dan moet je het in 7 keer eten? Ja. Oké. Okay. Nou, Erik, of uh, Daan, ik hoop dat jij... Uh... Tevreden bent met deze antwoorden, anders moet je nog maar even bellen. Eh, gaan wij nu aan de telefoon naar Paul. Even kijken. Paul. goedenacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Uh, er is mij ooit iets opgevallen. Uh, als je uh, tennis is met een krant slim, uh, en zeker uh, als dat heel lang duurt, 4,5, 5 uur soms. Zie je ze altijd alleen maar bananen eten. Dat klopt. het is koolhydraten. En is dat? Ja. ja. Maar ze, hebben er wel... ze drinken natuurlijk wel altijd water. En... Maar ik weet niet of ze ook nog energiedrank gebruiken daarbij. Als u goed kijkt, meneer, ziet u heel vaak dat ze wel uh, twee, drie flessen om zich heen hebben staan. Ja, ja. En daar zitten de verschillende voedingsstoffen in. En oh, dan die banaan, wat, wat, wat voor drankjes die, uh, zitten daarin dan? Ja, e koolhydratdrankjes. En, en, uh, en, en aan de andere kan ook een eiwitdrankje zijn, maar zij weten natuurlijk zelf... Van ja, uh, die wedstrijd duurt lang. Want ja. op het moment dat die tennissen, en dat zie je ook soms wel eens, hè, in de 75 dat iemand uh, helemaal munt is. in één keer uh, helemaal geen resultaat meer haalt. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk vaak uh, niet goed uh, aan zijn uh, benzine bijgetankt, zeg maar. de koolhydraten dan niet goed gedaan. Dus je ziet ze een stukje hapje nemen van een banaan, hè. maar ja, dat neemt okay. namelijk snel op in je maag-darmkanaal. Ja, want als je iets eet wat heel stevig is, als je daar een boterham zit te eten... dan moet daar eerst heel veel tijd en, en uh, energie voor nodig zijn... om dat op te nemen in het lichaam. Nou, dan krijg je eigenlijk... Uh, ja, dan, dan kan hij niet meer goed tennissen. Ja, dus met name heeft hij vloeibare drankjes. En dan die banaan. Je ook nooit andere fruit hebben, hè? Ja, dat kan, maar ja. de banaan die, uh, uh, die, uh, hmm. is ook wel ingeworteld, Want als je ziet bij ons hoeveel bananen er doorgaan... Op het uh, sportcentrum. Dat is echt ja, ja. gigantisch. Dat gaat met door tegelijk per, per dag. Maar ja. Geeft dat zoveel uh, energie? Ja, uh, uh, en daarnaast is het ook wel een, uh, een, uh, een mabel uh, energiedrager. Maar je eet graag een banaan. Het Die gaat lekker weg. weg. Keet ook heel ja. graag. Tennis ja. en, hij, ja. en heeft de temperatuur er ook mee te maken, of niet? Want als ze in Australië speelt, is het vaak 40 graden of zo dat. Nou, dat heeft met name met de vochthuishouding te maken. Ze moeten echt met de hydratatie, moeten echt op tijd drinken. En, ja. en, maar daar zijn ook eigenlijk van allerlei modellen voor. En dan eh, doen zoals bij ons de sporters, die worden echt allemaal aangeraden. Hoeveel uur ze trainen of hoeveel uur ze bijvoorbeeld spelen dan met zo'n Grand Slam. Eh, hoeveel liter water en hoeveel liter sportdrank je drinkt. En die sportdrank, daar zitten dus mineralen en koolhydraten en dergelijke in. Oh, okay. En, en dat zie je dan, wisselen ze ook met die flessen. Van oh ja, dan drinken ze weer een slakje die, dan drinken ze weer een slakje ja. die. En zo verzorgen ze zich eigenlijk tijdens de wedstrijd hun lichaam. Paul, dankjewel uh, voor de vragen. Oké. Okay. hè. Bedankt. Doeg. Tot ziens. En een goede avond. Dank We hebben nog een tweet gekregen van Thijs Kroes. Die zegt: Hoe verlies je het snelst gewicht, maar toch drie keer per week intensief als je toch. Drie keer per week intensief wil sporten. Volgend jaar wil ik weer op de zes doen. Dus er moet wat vanaf. verlies je het meest? Ah, ja, ja, mij ik als je drie denk keer dat een de... sporten per week... dan verlies je vanzelfsprekend. Uh, ja, de, ik, ik denk dat je daar echt moet... Uh, dat ligt eigenlijk op de totaalinname voeding. En ik weet dat, uh, dat ligt echt aan wat je eet. He, want als jij uh, minder eet, maar het is echt, uh, je houdt alleen nog maar de, de, de zak patat over... die je dan eet, kun je wel minder eten in de week... maar dan moet je wel kijken naar de samenstelling van de voeding. Als jij gewoon goed je groenten met, met je koolhydraten en je vlees... en daarnaast doe je voldoende aan energie... en, dan ga je, elke, en, en je zorgt er eigenlijk dat je net iets minder binnenkrijgt... dan eruit gaat, dan, eruit gaat, dan, ga, je, dan ga je afvallen... Maar het ligt wel met name heel erg aan... van wat ik in het begin al vertelde... toen met het bordje met die friet en die, uh, ja, ja, en die pasta. Ja, gezonde altijd. dingen. Van hoe zit dat nou met je voedingswaarde? Een andere tweet. Uh, is er een goede manier om gewicht te verliezen... maar wel je spiermassa te behouden? Eiwitten. Ja, ik bedoel ik dat zeker. Je begint het al te begrijpen. Je al te begrijpen. Ja, ja, ja. <laughs> Even kijken, een mailtje. Nog, uh, half mei ben ik gestopt met roken. Inmiddels vijf kilo aangekomen. Help, wat moet ik doen? Ik wil mijn gewicht onder controle houden, maar... Niet meer roken. Ja, maar dat ligt kijk. ook weer aan. Van, kijk, want het is ook. We, we hebben het de hele tijd over eten. Maar ik, bedoel, ik uh, vind zelf natuurlijk uh, thuis ook s'avonds lekker een glaasje whisky te drinken. Hey, maar whisky, ik zei net: 1 gram hè, vet is 9 uh, uh, calorieën. 1 gram uh, alcohol is 7 calorieën. Hey, nou, in sportvoeding is dat eigenlijk nooit van toepassing. Maar in je huisgebruik, dus als je dus. Uh, uh, calorieën moet je ook aan je dranken denken. Als je ook heel veel... Ja, de cola's, de sinaas en dergelijke drinkt. Dus uh, dan kun je wel heel gezond al eten... maar als je echt daar veel van drinkt. Dus het, je moet echt kijken naar je eigen... eetpatroon en, en drinkpatroon... op de dag, van, om dat uh, heel serieus aan te pakken. Ja. En dan moet je met name ook zoeken van... hé, hey, nu moet ik een, een dagpatroon hebben... wat lekker is. Want als het lekker is... dan, je je daarover, dan hou je het vol. Ja. Als je je gaat straffen... straffen, dat lukt niet. Nee, dat snap ik. Zeker ja. als je niet zo gedisciplineerd bent zoals ik. Ik hoor trouwens hier wel dat er bij mij nog wel wat winst te behalen is. Je moet dus niet te veel drinken. Ja, maar te veel. Dus, ja, ja, ja, ja. Want hou je er zelf erg rekening mee? Dit is voor mij ook moeilijk, want ik ben natuurlijk een hè. En ik ben uh, iemand die, uh, als ik niks doe, ik, uh, ik uh, train elke week uh, twee, drie keer. Ja. In zo'n krachthonk? Ja, ja, gewoon bij Opa, ons in fitnesscentrum. Ja. Ja, ja, daar kunnen we gewoon in. Uh, ja, en dan zie je gewoon dat uh, uh, ik heb heel veel con conditie. Ik ben heel fit. Ik heb ook een hele drukke baan. En dan ben je gewoon ook heel fit, mentaal fit. En, uh, <kliek> maar als ik dat niet zou doen, nou dan. Uh, en, en, ik, en ik pas mijn eetpatroon niet aan. Want ik vind eten, drinken vind ik allemaal hartstikke lekker. Dus dat daar. daar moet dat jij is mijn niet passie, verdien. dat ja. is mijn leven zeg maar. Ja, ja. dan moet ik wel passen. Nou ja, dat dan is natuurlijk dan ook een beetje ik... meer. Ja, maar als, ik vind wel als je fysiek heel gezond bent, dan, uh, ja, dan helpt dat wel. Ja, ja. maar op eten let je dus niet zo. Jawel, ik let er zelf wel op. Maar als ik dat niet zou doen, dan, uh, dan was het wel uh, ja, heel tonnetje, erg. Een tonnetje rond. Hè? Ja. Um, aan de telefoon nu Mark. hoop oh, ik. oh wacht. Mark. Ja, uh, ja goede nacht met Mark. Ja, hallo. Hallo, ik, ik ben een, uh, ik ben een, een, een, een, een mountainbiker. En ik ben een mountainbiker die eigenlijk alleen op zondagochtend ik met name mountainbiken. en verder nog een beetje door de week probeert te sporten. Ja. Um, Ze noemen we ons ook wel uh, memels, middle-aged men in Lycra die dan uh, de maar, bossen... Wacht, nog eens, middle-aged men? Middle-aged men in Lycra, dat zijn zeg maar de, ja. de, de middle-aged men die de, de bossen uh, rond Annem uh, s morgens, uh, op zondagmorgen bezetten... Ja. Uh, met, met mountainbikes en hardlopers... Um, maar mijn ervaring over het, uh, met, met, met de voeding is dat ik uh, merk dat als ik uh, s'avonds al wel wat uh, gehad heb, dus de, de avond voor, dat ik dan s'morgens met heel weinig voeding uit kan. En dan kan ik, uh, dan kan ik lekker op fietsen. Uh, mijn vraag is dan nou eigenlijk, van, kun je al van tevoren, zeg maar, is het goed om een dag van tevoren al een bepaalde hoeveelheid voeding te nemen, om dan de volgende dag lekker te kunnen fietsen? Of is het beter om juist s morgens voordat je gaat fietsen, uh, je, je, je, je voedingsneemd, je koolhydraten tot je te nemen. Nou, dus, denk, u voelt zich er al fijn bij. Dat zegt er eigenlijk aan dat het bij uw lichaam heel goed past. He, want dat is ook nog een keer, uh, voeding en wat het doet in je lichaam... is ook nog een keer individueel bepaald. He, want dat zie je ook aan, aan ieder mens, anders waren we niet allemaal zo heel erg verschillend. Uh, he, want het is soms wel eens heel vervelend dat iemand hier heel veel kan eten... en dan ziet hij er heel mager uit. Het is dan maar de vraag of die dan lichamelijk wel zo gezond is. Maar in uw geval is het zo, van als u s'avonds gewoon lekker eigenlijk uw koolhydraten heeft aangevuld... wat u zo u zegt, en s'morgens daar lekker op fietst, is dat gewoon goed. Alleen als dat langer duurt dan anderhalf uur... moet u wel onder, in die tijd wel weer de, weer, weer de koolhydraten aanvullen. Want anders dan zou u dan de hongerklop krijgen. Hè, maar dat kun, je ook niet, dat kun je ook niet vooruit bepalen... Want dat, dat ja, moet je dan tijdens, maar ik neem aan dat als u lange tochten maakt, heeft u in uw rugzakje iets uh, zitten van, van een reep of, of iets van wat dan weer erbij bijvult, toch? Nou, meestal is het, is het zo zeg maar nog twee uur. En ja. dan de twee uur is dat nog prima te doen, zeg maar. Ja. En dan heb, ik geen extra, dan heb ik niet extra iets bij me nee. om, om, om het aan te vullen. Dat is uh, maar dat, dat, dat is goed vol te houden, zeg u maar. U drinkt wel, wel van honderd, honderd tussendoor? Ja, ik drink wel goed, ja. ja. Er zit wel een, een, een liter vlees bidon op, zeg ja. maar, en die is wel leeg aan tijd. Prima, ja. ja. Maar dan ik, doet u en dan goed. heb goed. Ik... Sorry? Dan doet u het goed. Oké, okay. ja. want? Ja, want, <laughs> want... Uh, wezen, u hebt uw koolhydraten en u, u, u verzorgt zichzelf met, met uh, vocht. En uh, ja, en u, u, u fietst eigenlijk, uh, u voelt zich goed en u hebt daar een uh, maximaal rendement uit. En dan is het voor u eigenlijk helemaal prima. He, dan, uh, ja, dan... dan is er, is er balans? En voeding en, en hoe we zich voelt is balans? Okay, nou, met dat ja. complimentje ja. ga je lekker de nacht in. Kan ik me Ja, nee, nou, hartstikke mooi. Ja, mag ik nog één vraag stellen? Want ik heb, ik heb eerder al geluisterd over... Uh, de. Uh, uh, je gaf aan dat uh, kokosvet een goede, goede vet is. Ja. Um, nou, heb ik, nou heb ik inderdaad in een omgeving... een vrouw die heeft uh, ook kokosvet in huis gehaald, omdat ze ze ook ergens gehoord heeft... En, gaan mee, en die gaat mee kopen, zeg maar. Mm. Eén is dat het, dat het enorm uh, dampt zeg maar, en stinkt. Uh, dat is tot daar aan toe. Dat nee, uh, dampt niet en dat stinkt niet. Dan weet ik niet welk merk of welk iets u heeft gehaald. Maar uh, het dampt en stinkt totaal niet. Het is totaal reukloos en smaakloos. Nou, als je ermee gaat koken? Ja, absoluut. Dan weet ik niet welk, wat, wat u oh, heeft gehaald. Maar dan, uh, nou ja. dan hebt u niet wat, uh, wat, wat het moet zijn. Oké, okay, nou ja, dat zal het misschien wat anders zijn. Ja. Maar uh, in principe is, is kokosvet wel, ja. wel een verzadigd vet. Het is wel een kort vet, maar het is wel verzadigd vet. Ja. Ja, um, en um, is, het, is het dan zo dat, dat in dit geval het verzadigd vet niet slecht is... terwijl het anders verzadigd vetten wel slecht zijn? Uh, het is uh, zo van, in, in, in, ik uh, zei straks, voor een topspotter is het heel, best wel heel goed. Aan de ene kant, je hebt heel weinig van nodig... Het is dus eigenlijk als je normaal 10 milliliter hebt, heb je hier nog geen 5 gram van nodig. Omdat om het wel. En eh, ten tweede, de lever zet het gelijk om eigenlijk in brandstof. Dus in die zin is, het, eh, is dat heel goed door die korte koolstofketen. Het is een uniek vet. En, eh, maar het mag absoluut niet dampen. Het mag absoluut niet eh, smaken. En, eh, want dan heeft u iets anders wat verontreinigd is. En dan kan ik me niet voorstellen dat dat goed is. Dat kan niet. Okay. Bedankt voor het bellen, Mark. Okay. Ja, en succes met fietsen okay. dit weekend. Ja, dankjewel. Ja. Doeg. Dag. Ik noem nog even ons telefoonnummer 0801-121. Uh, en het mailadres casaluna.ncv.nl. En ach, we zijn toch bezig. Hekje Casaluna, als u liever twittert. Ja, we hebben het over energie, voedsel. Maar Robbie Williams zegt, let love be your energy.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 Nou, je kunt wel zeggen dat we sportieve muziek hebben vannacht. Ja. Je, wordt, je kan er lekker bij uh, in het krachthonk, denk ik, zoiets. Ja. Of, uh, Robbie Williams was het met uh, Let Love Be Your Energy. Even kijken. We hebben nog een mailtje gekregen van August, august of August. Nieland, August. Uh, welke voeding is het meest geschikt als je overtraind bent... en alleen lichte hersteltraining doet? Oh, dat is wel een moeilijke vraag voor mij, hoor. Dat, uh, daar ben ik eigenlijk niet zo mee... Uh... Van, uh, van de kennis. Ik kan het eigenlijk alleen maar even herleiden. Als je overtraind bent, betekent eigenlijk dat je... dat je op dit moment gewoon rust neemt. Ja. ja dan dus moet je gewoon lichte, lichte eigenlijk training. gewoon... Uh, ja, je, je maaltijden met gewoon uh, niet te grote porties eten... en dan gewoon lekker veel groente en uh, goed fruit eten. En uh, ja, ik denk ook wel rustig met de koolhydraten. Eigenlijk, die, die hele die theorie ja. is eigenlijk heel eenvoudig. Als, ja. je, als je veel beweegt, moet je veel eten. En als je weinig beweegt, moet je minder eten. Ja, en, en, uh, en de koolhydraten en de eiwitten uh, hoeveelheden... die pas je eigenlijk aan op, op de intensiteit van wat je doet. Ja. Ja. Ja. Dan hebben wij nu aan de telefoon... Heijn, ja? hoop ik. Heijn, goeienacht. Ja, goeienavond. Hallo. Ik wil even dag zeggen tegen Klaas, want ik ben een oud-docent van jou... Westhouden? Ja. Ah. Ja, maar ja. ik heb wel een, uh, een vraag die mij bezighoudt. Ik, ik zit in de auto en ik rijd terug van een uh, kerstdineetje. <laughs> en ik heb uh, twee jaar geleden een ernstig autoongeluk gehad. En daar heb ik 40% van mijn huid is daar verbrand, derde graad. En ik ben dus bezig uh, in een soort herstelperiode. En ik ben echt op zoek naar wat is nou de juiste voeding om mijn huid. Uh, zo snel mogelijk te doen herstellen. Want ik weet dat er voeding is dat goed is voor je huid... en ook voeding die wat minder goed is voor je huid. Dus dat is voor mij een echte zoektocht. Dus ik ben echt benieuwd wat uh, onze expert daarover uh, te melden heeft. Ik vind dit echt zo'n... Uh, ik, ik ga hem opschrijven, want dat is een expertise. Daar, uh, daar ben ik absoluut niet... Uh... En toegemachtigd, maar nee, daar niet? kan ik ook geen nieuw naar gissen. Maar ik ga hem wel... Uh, uh, want ik zit best wel met uh, voedingswetenschappers en dergelijke... in uh, heel veel in contact. Dus ja. uh, ik, ik begrijp dat Klaas... Uh, ja, u, ik, kan, ik kan. Ja, ja, ja. wij zitten op Facebook, hè? Ja. Ja, ja, ja, Klaas, wij kennen elkaar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja op Facebook. Ja, ja. Ja, ja, ja, maar ik wist ja. het helemaal niet. Ik Ik, ik ga, die, een beetje ik ga van. die vraag voor u neerleggen, want ik vind het best wel... Uh, uh, ja, ik bedoel, het is voor u een uh, enorme... Ervaring dat u dat heeft, zeg maar. En uh, ik kan me dat ja, goed ik... voorstellen. Ik, ik, ga, ik ga die vraag zelf echt letterlijk doorspelen. Ik, ik hoor allerlei verhalen, ja. want je moet vitamine E. Hè? hoor ja. ik dan veel. Je hebt vitamine ja. E-olie die je op je huid moet smeren. maar je moet ook ja. voeding met veel vitamine e noten. Ja. Uh, veel vlees eten en koolhydraten. of nee, uh, eiwitten, zoals jij ja. zegt. ja, ja. Maar is dat het antwoord? dat weet ik, ik niet. Daar moet ik, daar moet ik echt schuldig blijven, hoor. Maar als Want je de, dat is, even uitzoekt en naar mij ik, mailt, dan mail ik, ik het weer uh, naar jou, hè? Ja, ja. ja dat, dat vind ik Ik ga er echt uh, uh, kijken wat uh, de wetenschappers, echt over voeding, die ik daarvoor ken, om dat, uh, dat boven tafel te krijgen. Oké, okay. nou, mijn Facebook staat open. Klaas, ik sta... Ja, uh, ja nee, ja, ja, ja, ik, uh, dat open, weet ik. Maar ik wist niet dat je dit ongeluk gehad hebt, dus... Uh... Ja, nee, ik heb uh, bijna het leven gelaten toen. ernstig. Maar ik ben herstellende, dus dat is het goede nieuws. Nou, daar praten we nog een keer over door, dan. Ja, heel goed. Hé, hey, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Leuk om je te horen. Doei. Doei. Doei. Um, um, Doei. Nou, dan hebben we nog één beller. Een korte vraag, hoop ik. Gerard, die um, zit hier. Gerard. Ja, daar ben ik. Heb, goeie, heb je een korte goeie, ja. vraag, want we hebben nog maar twee minuten. Ja, dan ga nou, ik één proberen eigenlijk. dat heel kort te stellen. Het gaat om het volgende. Ik ga elk jaar, ga ik de Weizenzee, de 200 kilometer schaatsen. Ja. En het is altijd een groot probleem om tussendoor een goede voeding te hebben... omdat het daar natuurlijk ontzettend koud is. Ja. Je moet hem en, echt korter stellen. Je uh, moet hem nu stellen, de vraag. Anders komen we er niet meer aan toe. Wat is het beste om tussendoor te eten uh, als het zo koud is? Wat ik goed kan verteren. Uh, ik denk dat je... ja, dat, dat zou je eigenlijk zo, We hebben hier net aan, aan, aan de reepsen gezeten, wie, uh, wie ik net had... Uh, ja. Maar dan moet je eigenlijk een, een, een, een, een goed verteerbare reep hebben... waar uh, heel veel droge stof in zit. Uh, dus die, die zou je goed kunnen verteren. Maar anders, als iets wat bevriest, iets wat een gel is of zo... Dan, ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus je ja, eigenlijk die, altijd... uh, moet eigenlijk zo droog mogelijke voeding dan hebben. Want hoe minder water uh, in, in voeding zit... Ja, hoe, uh, hoe, hoe minder kan het bevriezen. Daar zit ik me eigenlijk zo snel te bedenken. Want het is wel even een hele snelle vraag. Waar even ook niet meer zo 1, 2, 3 precies antwoord hebben. Ja, en meer dan 1, 2, 3 hebben we ook niet. Want ik moet er nu op houden. Gerard, ja. Ik zal daar ook nog eens even over nadenken. Ik zal die wel meenemen. Bedankt voor het bellen in ieder geval. En sorry dat we okay, er niet wat meer goeiedag. tijd voor hebben. Dag. Ja, want ja, KS ja. zit zit op zometeen. Nora Romanesco met woord die ik nu binnen zie komen. En ik vertel ook dat Mieke van der Weij aanstaande maandag praat... met puzzelontwerper Jelmer Steenhuis. Hij wordt gezien als een van de beste cryptogramontwerpers van Nederland. En uh, dit jaar maakt hij opnieuw het econogram waarin het economisch jaar 2012 cryptisch besproken wordt. Het zal een somber econogram worden dit jaar. In de uitzending zal Jelmer Steenhuis... cryptische opdrachten en woordspelletjes verzinnen voor onze luisteraars. En u kunt dan meedoen via de mail, Twitter, Facebook en telefoon. Dus lekker meepuzzelen aanstaande maandag met Mieke. Erik de Veldhuis, zeer bedankt voor je komst. Naar Kaas ja. Luna. dit was het Goed Weekend. Tot later.